Mark Visser met het NOS Journaal. In de buurt van Rotterdam zijn op de snelweg weer aan de bestuurders... ...heeft aangifte gedaan van een kapotgeschoten autoruit. De eerste incident was op de A13 in de buurt van de afslag Rotterdam Airport. Er lag een baby in de auto en die zat helemaal onder het glas. Na de melding van het incident is de politie uitgerukt, ook met helikopters. Daarna zijn nog schietincidenten gemeld op de A4, de A29 en de A20. Niemand is gewond geraakt. De politie heeft nog geen idee wie de daders zijn. Vorige week zijn er ook auto's beschoten, onder andere op de A13. En toen is er geschoten vanuit een rijdende auto met een luchtbuks. Ook die daders zijn nog spoorloos. De dader van de Noorse aanslagen Anders Breivik is met nieuwe details gekomen over de schietpartij op het eilandje Utøya. De Noorse politie wil nog niet zeggen wat hij precies heeft gezegd, maar het zouden bruikbare details voor de rechtszaak zijn. Breivik werd gisteren bijna acht uur onder zware politiebewaking aan een touw over Utøya geleid. Het was volgens de politie een zinvolle reconstructie, omdat Breivik zich nieuwe dingen wist te herinneren. Hij zou het eiland geen enkele spijt hebben getoond. Tijdens de reconstructie was vliegverkeer boven Uteja verboden en ook boten mochten niet in de buurt komen. Op het eiland schoot Anders Breivik zo'n drie weken geleden 69 mensen dood. In de Syrische havenstad Latakia zijn opnieuw hevige gevechten tussen regeringstroepen en betogers. Voor het eerst zouden ook schepen van president Assad de stad vanaf de Middellandse Zee bombarderen. Daarbij zijn volgens verschillende bronnen zeker 20 doden gevallen. In de eredivisie heeft Heracles thuis met 2-1 gewonnen van Nac Breda. Bij Rus stond Nak nog met 1-0 voor. Andere wedstrijden van vanmiddag zijn nog niet afgelopen. Het weer, zon, wolken en enkele bui. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vanuit het westen steeds meer zon en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen wat drukte rond het Kleinpolderplein bij Rotterdam. Dat heeft alles te maken met de werkzaamheden aan de A20. Op de A13 vanuit Den Haag staat bij het Kleinpolderplein 2 kilometer. Op de A20 vanuit Hoek van Holland ook 2 kilometer file tussen Schiedam en het Kleinpolderplein. Uiterlijk maandagochtend vroeg voor de ochtendspits gaat de A20 weer open. Tot zover de verkeers...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 Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon Zee Zandvoort Zom, zomerhits. ZFM. ZFM. Dit is is zomer zomer ZFM Met Zom, nu Masters Monsters <macht> <macht> FM. Van uh, Masters FM op uh, CFM. En uiteraard gaan we weer snel over naar Circuit Park Zandvoort. Willem van Dezen, goeiemiddag nogmaals. Goedemiddag, uh, Park Zandvoort, uh, Masters op uh, Formule 3. Ja, en het ziet eruit uh, nadat we al een uh, paar keer uh, Scandinaviërs winnen hebben gehad. Dat uh, was Portas, uh, Portas, die tot twee keer toe wist te, te bereiken. Dat we wederom iemand uh, uit een Scandinavisch land als winnaar mogen begroeten. Vijf en halve uh, ronde, want het is uh, Felix Rosenquist uh, die nog steeds aan de leiding uh, gaat besleet uh, voor het NUKU-team uh, uitkomend. Uh, nou, hij heeft toch wel een uh, vinger en die heeft hier Duitse uh, Wittmann. Derde is nog steeds uh, Kevin Mathensen. ja en onze uh, Nederlands hoofd Nigel Melker. Ja, maar op, uh, dichter bij uh, plaats 3 uh, komt hij nog steeds uh, het is een huis dat Nigel net buiten koning mag komen. Nigel, toch eigenlijk door de kwaliteit. De persoon waarmee u belt. Ja, je hoort het, hè? die verbinding is echt uh, heel moeilijk geworden. Uh. Ja, dat al hebben, hebben we de hele middag al last van, maakt allemaal niet Ze uit. Ze moeten dat Twitter ook verbieden. Het <laughs> is absoluut overbelastend dit ja. werk. Nee, uh, mobiele uh, telefoons, uh, ja. dat gaat niet meer werken gewoon. <laughs> Straks zijn meer van willen van deze hopelijk. <laughs> dus uh, dus uh, gaan wat de, de, de voorzitter uh, graag loopzenders. Uh, ja, uh, snel lopen. <laughs> No samba odoro Ik heb een de toekomst de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 Zeker hè, zo'n luie zondag, zo'n luie zondag, maar niet lui zijn hoor, want er is voldoende te doen hier in Zalvoort. Uiteraard de masses op circuitpark Zalvoort. En wat dacht je bijvoorbeeld van Plas du Tetre? Dat uh, allemaal bij de poststraat. Ja, daar gaan we straks ook nog even uh, een uh, interviewtje mee hebben. Even kijken hoe dat allemaal verloopt. Maar vooralsnog uh, de RTL uh, Masters of Formula 3 is bezig. En nog steeds staat die Red Quest op plaats 1. Gevolgd door Wittman en Magnussen. En wie nog net tegen het podium aanzit, is de Nederlander Nigel Melker. En wie had voor aanvang van deze race een interview met Nigel Melker? Je mag één keer raden. Uh, Jaap Koper, helemaal goed. Wij gaan luisteren naar het interview wat Jaap Koper voorafgaand had, had in deze race met de Nederlandse deelnemer in dit parcours, Nigel Melker. De laatste keer dat wij hier uh, op dit vangrailtje zaten, dat was tijdens de DTM met de Formule 3. En nu is het uh, de, het weekend van de Masters en wederom is Nigel Melker weer van de partij. Uh, ja, wat is er eigenlijk uh, anders dan de DTM? Kijk, met de DTM is het gewoon een heel kampioenschap en uh, ja, dit is één race en uh, er komen alle beste Formule 3 komen hier naartoe om, uh, om deze race te winnen. En, uh, het is gewoon heel competitief en uh, voor mij is het natuurlijk super gaaf dat het uh, ja, in Nederland is, dus het is mijn home race En uh, ik moet hem gewoon gaan winnen natuurlijk. Ja, je moet hem gewoon gaan winnen, zeg je. Het lijkt heel simpel, maar dat is het niet. Het is niet een groot veld. Maar het aantal kandidaten wat eventueel zou kunnen winnen is wel heel groot, toch? Ja, er zijn niet veel rijders dit jaar, maar het is wel heel competitief. Uh, zeker de eerste tien, eerste vijf. Nou, laten we zeggen, de eerste vijf kunnen allemaal wel winnen. Dus het is wel een heel sterk veld. Ja, zie jij ook, uh, reken jij zo ook bij de eerste vijf? Ik denk het wel. Ik heb hier natuurlijk vorige keer ook een race gewonnen. Dus uh, je hebt laten zien dat je op zandvoort kan winnen. Dus... Uh, ja, ik denk dat ik, uh, ja, daardoor krijg ik toch een stukje zelfvertrouwen en ik denk dat ik hier wel een goede kans maak. Dan is het de logische vraag, wie zijn dan de mensen waar jij rekening mee moet gaan houden? Nou ja, Roberto Merri, uh, ik denk dat hij wel heel goed is natuurlijk. Uh, Witman, uh, ook veel ervaring, net als Merri. Uh, ja, ik denk dat het wel de twee grootste concurrenten zijn uh, eigenlijk. Ja, we hebben nog meerdere. We hebben nog wat uh, mensen uit het Engelse kampioenschap ook. Hoe hoog schat je die in? Uh, ja, ik denk dat Kevin Magnus wel ook een hele goede rijder is. Uh, ik weet alleen niet zo goed hoe goed uh, Carlin is qua team. Ik weet dat ze vorig jaar niet heel uh, goed erbij zaten hier, maar dat kan zomaar weer anders zijn, hè? Ja, je noemde al een team. Carlin. het team waar jij rijdt, uh, Muke Motorsports. Ooit al eens uh, winnaars geweest hier uh, van de Masters met uh, Christian Kleen. Op dat moment, toen, uh, was jij toen ook al bezig met autosport eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Toen was ik gewoon uh, nog met karten bezig, zeg maar. En, uh, ja, dan ben je eigenlijk zo met je eigen ding bezig dat je ja, niet echt op autosport kan focussen. Nog, uh. Nou rij je dit jaar GP3 en je rijdt Euroseries, Formule 3. Dat zijn al uh, twee kampioenschappen waar je op richt. Zie je dit als een uh, extraatje of is dat net zo belangrijk als deelnemen aan die uh, kampioenschappen? Ik denk dat dit misschien nog wel belangrijker is natuurlijk. Uh, ik denk dat het een van de belangrijkste races voor mij is, omdat het natuurlijk uh, in Zandvoort is. Uh, is het ook zo van, wordt er hier ook door een hele hoop autosportbonsen naar gekeken? Wat hier, uh, wat hier gepresteerd wordt door een aantal coureurs? Ja, dat denk ik wel. Als je natuurlijk naar de historie kijkt, wie dit allemaal hebben gewonnen en uh, wie de daarvan naar de Formule 1 zijn gegaan, dat zijn er wel aardig wat natuurlijk. Uh, kijk, Lamy, uh, Coulthard, om uh, wat te noemen, Verstappen, dat zijn uh, toch uh, de namen waar het om gaat. Ja, absoluut. Ja. Ja, dan kijken we even, je zegt al, uh, autosport, sporten wordt gekeken. Jij hebt, hebt ook een uh, verbindenis uh, met Mercedes. Is daar dan ook uh, contact over zo'n weekend hier? Uh, stel, het gaat heel goed uh, zondag. en Je wint. Bel je dan meteen daar naartoe? Of nemen zij dan contact met jou op? Nou ja, dat, uh, ik heb hier nog nooit gewonnen. Maar, <laughs> uh, ja, zelf bel ik niet zo gauw daar naartoe. Uh, ik denk dat ze wel een berichtje zullen sturen. Met name Gerard Ungar, die uh, toch... Uh, de, mijn aanspreekpunt is bij Mercedes, die, die zal wel een berichtje sturen, denk ik. Ja, Mercedes, je noemt het al. Ga ik even terug, uh, niet naar de Mercedes, maar de Euro-series uh, Formule 3. De eerste twee van, uh, jij rijdt met de Mercedes-motor in je Formule 3. De eerste twee uh, finishes in het kampioenschap uh, met de Mercedes-motor, die krijgen dan de kans om uh, te testen met een DTM-auto. Is dat iets waar je ook op uit bent? Uh, ja Kijk, uiteindelijk mijn doel is uh, Formule 1. En uh, Mercedes zou graag willen dat ik volgend jaar DTM ga doen. Uh, ik ben er zelf nog niet helemaal over uit. Ik, denk, ik wil het liefst zo lang mogelijk in de Formule auto's blijven, dus dan zou ik GP, ja, volgend jaar GP2 willen gaan doen. Uh, maar ja, dat is wel weer heel duur. En aan de ene kant heb je natuurlijk ook wel zo'n groot merk als Mercedes nodig als je de Formule 1 wil halen. Ja, je zegt het al, je hebt zo'n groot merk nodig. Uh, dat je in mei sprake hier uh, toen was er nog twijfel of je eventueel hier qua budget met de Marsers mee zou kunnen doen. Dat is gelukkig wel gelukt. Is dat ook, ben je dan ook al met het budget bezig voor dat GP2 seizoen volgend jaar? Ja, daar zijn we wel mee bezig natuurlijk. Uh, we hebben hier een leuk sponsor binnengehaald. En uh, uh, ja, hopen dat ze in de toekomst nog wel meer voor ons gaan doen. De naam van de sponsor, mogen we niet weten? Ja, Get Real Energy Drank. Ja. Okay, de energiedrankjes zijn toch heden ten dagen de sponsoren in de autosports waar je wat aan kunt hebben. Ja, absoluut. Ja, uh, nou, we zitten nu, net als uh, kleine twee maanden terug uh, heerlijk in het zonnetje. Dat is ook hetgene wat jij graag wil of regen of maakt het jou allemaal niet uit hoe de omstandigheden zijn want ze zijn toch voor iedereen gelijk dan? Ja precies wat je zegt, ze zijn voor iedereen hetzelfde. En, uh, Kijk, voor de spektakel is het natuurlijk wel leuk als het uh, begint te regenen. Dan zie je nog tenminste nog mooie inhoudacties. Uh, ik vind regenrijden zelf ook heel erg leuk. Maar aan de andere kant uh, is het droog weer uh, natuurlijk ook heel erg leuk om te rijden. En, uh, alleen dan kan je moeilijk inhalen hier op Zandvoort. Dat vind ik dan een nadeel. We kunnen we het verleden... Aardig wat Nederlandse jongens die mee hebben gedaan uh, tijdens de Marses, tijdens zo'n weekend, werden ze eigenlijk uh, overbelast qua publiciteit en er werd ze getrokken van alle kanten. Merk jij dat ook al nu, dit uh, hier op de vrijdagmiddag? Ja, dat, dat, dat merk je wel inderdaad. En, uh, maar dan moet je gewoon met positieve energie uit halen. En, uh, ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook alleen maar leuk... Uh, al die aandacht, toch? Natuurlijk, <laughs> ja, autosport uh, leeft ook met de aandacht en de publiciteit. Zonder dat is het uh, voor een sponsor ook niet interessant. Dus wat dat dan gaat, uh, moet dat zo zijn. Nou, morgen uh, ben je weinig hier, maar veelvuldig op de baan. En dat, dat is uiteindelijk waar je voor komt. Veel vrije training, uh, kwalificaties. We kunnen alleen maar zeggen, Michael, Nigel, we houden je in de gaten en heel veel succes. Ja, hartstikke bedankt. Ik ga mijn best doen. Oké, okay, en uh, zijn best heeft hij zeker gedaan uh, Albert-Joan. Ja, maar wij gaan niet verklappen uh, welke plek hij heeft, uh, heeft veroverd want dat, uh, dat laten we over aan uh, Willem van Dentsen. Willem we zitten, van deze. We zitten met te wachten op zijn uh, telefoontje. Dus we gaan, ik ga eens even kijken of ik een bruggetje kan maken. Nou, de race zit erop. Het was natuurlijk een, een, een chaotische start van uh, die Formule 3 want uh, de pole position en uh, nummer 2 die uh, uh, hadden, komen van dezelfde renstal uh, uit Spanje. En wat doen die twee? Ze rijden elkaar van de, van de, van de baan. Is dus is niet echt handig. Dus die sfeer in dat het Spaanse team is al nu wel om te snijden zijn en de manager zal de heren wel even ernstig toespreken of inmiddels al toegesproken hebben. Maar goed, de, de race zit erop. En het uh, stond gepland dat die tot, tot uh, half 4 uh, zou duren. Maar ze zijn uh, na 25 ronden al uh, gefinished. Ook, ook nog na afloop. Ook nog een stukje uh, safety car periode hebben ze gehad. Waardoor de auto's weer dichter bij elkaar kwamen. Maar daarna konden nummer 1 wegrijden van het veld. En wie dat was, dat vertel ik nu lekker niet. Okay. Want dat mag uh, uh, onze grote vriend Willem gaan vertellen. De wat, bezoekers op circuit. Wat kunnen ze nog verwachten vandaag? Ja, wat kunnen ze nog verwachten? Nou, dat, natuurlijk nu groot de Red Bull uh, demonstrations. En dat begint om uh, rond de ook van tien over half vier En daarin natuurlijk een heel groot showprogramma Met, uh, als hij er is tenminste Meneer Jos Verstappen Want ik kan me nog heel, heel... Nee, ik heb hem gezien, heb ja, hem gezien ja, is ie er? Ja. Oh, nou, dat is uh, keurig dan maar uh, Jos Verstappen die uh, gaat natuurlijk formule, uh, formule 1 koeren. Jos Verstappen die zal een uh, uh, spectaculaire Formule 1 demonstratie verzorgen. De Limburger gaat dat doen met de Tyrrell 026 uit 1998. Het optreden van Verstappen is uiteraard mogelijk gemaakt door de hoofdsponsor Red Bull. Of sponsor moet ik zeggen, want de hoogsponsor is natuurlijk RTL 7. Die met het oog op de toekomst ook nadrukkelijk de racecarrière van Max Verstappen. Het zoontje van Jos. Dat momenteel furoren maakt in de kartwereld in de gaten houdt. Behalve Verstappen. Komen overigens ook Daniel Ricardo tijdens de Masters in de demo verzorgen? De Australiër debuteert dit seizoen in de F bij het F1-team van HRT. Hij kruipt op Zandvoort voor één keer achter het stuur van de NESCAR. We gaan kijken of we onze Society-verslaggever nog aan de telefoon kunnen krijgen tijdens die demonstratie. Want die zal zich in het, op het sociale netwerk mee bezighouden. Dus wie weet, Frank, als je luistert, we zijn nog voornemens je in de uitzending te halen. Dus uh, hou je telefoon stand-by. We gaan eerst een plaatje daar, Albert en dan proberen we contact te ...te krijgen met het circuit. Oké. Okay. En als we Willem te pakken hebben... ...dan uh, onderbreken we gewoon de plaats. We willen natuurlijk uh, alles weten over de Formula 3. Gaat Hoe niet allemaal afgelopen? Is. Er gaat niks boven live-uitzendingen, Nee, mooi, hè? Bring. the break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 En de kampioen van de Formula 3 race op uh, Stamford, dat is een zweet. En die gaat het uiteraard vieren, vandaar deze plaats. Het is maar even dat je begrijpt. Uh, nee, ik heb kan je het al lang door, hoor. Je Cool in the Gang en uh, Celebration. We hebben het al een paar keer uh, vermeld vandaag in uh, deze uitzending van uh, Masters FM. Niet alleen de Masters op Park Zalvoort, maar ook heel veel gezelligheid in het centrum. En we hebben het gehad over Plas du Tetre. Ja, en daarvoor is aangeschoven... Uh... Nelleke de Blauw, met dubbel A. Nelleke, wel, welkom in de uitzending. Kan je iets dichter bij de luidspreker komen. Uh, Nelleke, jij zit in het bestuur van BKZ Zandvoort en bent mede verantwoordelijk voor het evenement van vandaag. Ja, we, we hebben het, uh, vorig jaar het evenement ook met z'n gedaan. Mona Meijer-Adergeest zit erbij, uh, Margrethe Maaienburg en Ellen Kuil. Uh, allemaal bekend, allemaal kunstenaars van Zandvoort. En omdat we zoveel uh, hier schilderen en natuurlijk ook het evenementen altijd hebben in oktober, leek het ons leuk om een kunstmarkt uh, te organiseren en dan op een andere manier dan uh, de andere markten over het algemeen gedaan worden. En vandaar Place du Tetre. Hoe is de sfeer uh, momenteel? Ja, heel gezellig. Natuurlijk uh, de Franse muziek. Uh, ja. We begonnen met uh, uh, een prachtige knipbeurt van de burgemeester Nick Meijer, die uitgeknipt werd uh, of uitgezaagd eigenlijk werd door iemand die uh, silhouet knipt. En uh, ja, dat was erg leuk om te zien. Hij, uh, het lijkt ook nog compleet met zijn kuifje en zijn wenkbrauwen. Oké. Okay. Dus dat was uh, ludiek, vond het heel erg leuk. Oh, uh, en uh, oh, is er al veel bezoek langs geweest? Ja, het is erg druk. Uh, ja, op een leuke manier. Niet dat de mensen over de hoofden moeten lopen. Je hebt overal tijd om bij de kramen te kijken. En uh, we hebben ook nog wat aardig wat uh, gasten erbij. Buiten de mensen van beeldende kunstenaars. Waaronder edelsmeden en keramiek. Uh, van de Achtsprong doen mee, van het uh, zorgcentrum daar. We, we maken altijd ludieke schilderijtjes en uh, uh, andere uh, ornamenten die ze kunnen verkopen. En hoe laat zijn jullie vandaag begonnen? We zijn begonnen om 11 uur en het duurt tot 5 uur. Tot 5 uur. Ja. Uh, wordt ook, is ook uh, gedacht aan de inwendige mens. Ja, we hebben hele lekkere dingen. Eigenlijk ook op de Franse manier uh, bedoeld. Uh, sowieso een wijnproeverij. Uh, Franse kaasjes zijn er. Uh, creperie. Uh, Paai. Oké. Okay. Dus uh, ja, genoeg om even lekker te zitten en uh, wat te knabbelen en gezellig... Uh, klasse 30 over te lopen. Uh, vorig jaar was het voor de eerste keer. Uh, hebben u uh, bij de evaluatie na de eerste keer nog dingen veranderd ten opzichte van dit jaar? Nou, we vinden het thema eigenlijk erg leuk en dat kun je ook uitbreiden. En uh, We zijn begonnen met alleen uh, kunstenaars van BKZ Zandvoort, maar uh, het is ook leuk om mensen van buiten af te bij te halen. Vandaar dat we nu wat uitgebreid hebben naar het Kerkplein. Ja. De locatie Poststraat Kerkplein, zijn jullie daar gelukkig mee of willen jullie liever nog meer naar het Kerkplein? Nou, we willen eigenlijk wel de Poststraat houden, want het is ja, een, een uniek stukje Zandvoort waar de toeristen vaak zeggen, hé, hey, is dat hier ook? Dat ja. kennen wij helemaal niet. Nee, maar dat straatje vergeet je als je dat... van bovenaf komt en dan loop je door. Ja. Ja. En nu word je toch de Poststraat ingetrokken. Ja, dus de mensen zijn, oh wat leuk en dan kom je zo weer bij de watertoren uit. Mensen gaan vaak niet tussendoor en dat is uh, wel leuk, komen ze langs aan de, uh, de smederij van Ellen Kuil en uh, langs andere ateliers uh, die daar ook zijn. Nou, dus de postraden wil je graag in ere herstellen. Ja. Wil je nog iets uitbreiden richting, uh, richting kerkplein eventueel? Ja, als we meer mensen hebben die meedoen, ook van buitenaf dan vooral, dan uh, kunnen we dat uitbreiden tot kerkplein denk ik. Is, ja. Bij organisatie is het vaak, uh, bij vele evenementen, last minute. Dit moet nog geregeld worden, dat moet nog geregeld worden. Had u het programma al snel rond of was het ook sommige dingen last minute? Ja, uh, de, vandaag was het ook wel weer last minute. Omdat er dan toch uh, waren een zieke die niet kwam. Dus je moet de kramen dan opschuiven of laten we hem wel staan. Uh, dan invullen, eentje die uh, moesten we echt invullen. daar hebben we folders ingezet. En, uh, uh, omdat we eerder ook uh, kunstkracht 12 hebben, de eerste weekend van oktober. Nou ja, dan zet je er andere dingen in van Ellen Karel en uh, van wat er komt. Er is de uh, rotkaart lezen van uh, Femke Jortsma ja. uh, met uh, Keremiek. Dus uh, er is genoeg te zien en te beleven. Dus voor de luisteraars uh, onder ons die nog niet zijn geweest. Die zou u aanraden van uh, kom gezellig nog even langs. Tot vijf uur is iedereen welkom. Absoluut. En heerlijk dat franses veertje te proeven. Absoluut, heel gezellig. Ben ik iets vergeten? Nou, ik dacht het. Nee. Dank u wel. U bedankt voor de aanwezigheid in de studio en we wensen u nog een hele fijne en gezellige Franse middag toe. Dank u wel. la Improviso el viento rápido me llevo. Maar als je eenmaal bent, als je eenmaal bent, als je eenmaal cuando se cuando se Ik zitten uh, op dit moment uh, live naar de beelden te kijken op CFM TV, kanaal 45, analoog ontvangen. En uh, ja, daar, uh, daar zijn ze dan, hè, de stuntvliegers. Je hebt uh, vier, ja, je... vier stuks boven het circuit. Jij was goed geïnformeerd, want ik dacht dat het namelijk, dat het niet meer mocht. Nee, nee nee ja, ik dacht dat het wel mocht. Dus, nee, nee, nee, ja, wel mocht, dus. dus je hebt deze bij deze. Ja, proost. Bij proost deze. Je wedstrijd de gewonnen, helemaal okay. goed. Nou, laten we luisteren. Mocht u thuis zitten, loop even naar buiten. Want boven het uh, circuit op dit moment is de Red Bull Air. Ja, race al, al inderdaad in de lucht aan de gang. Vier schitterende vliegtuigen maken de meest mooie loopings boven het circuit. Dus mocht u uh, zicht hebben op het circuit, loop even naar buiten en ga even kijken. Oké, okay. nou straks gaan we weer naar het circuitpark Salvoort. Jaap Koper, die gaan we proberen. Want uh, ja, alles uh, wat op het circuit gebeurt vandaag, dat houden we in de gaten, Albert-Jan Doen we? Wat is de eerste race die op het uh, programma staat? Nou, we gaan eerst, we uh, krijgen dus allerlei demonstraties. Zoals ik al zei, Jos Verstappen gaat straks uh, rondrijden in een oude Formule 1 auto. En uh, dat duurt ongeveer tot uh, een half vijf, kwart voor vijf en dan hebben we nog de toerwagen Diesel Cup een race, race nummer twee over vijftig minuten dus, uh, en daarna krijgen we nog voor de VIPs op het, op het circuit wellicht ook voor onze society verslaggever uh, Frank de Visser dat hij mee mag in een Red Bull Taxi Drive en dat is pas uh, om kwart over zes dus wij, uh, wij hopen het begin van de toerwagen Diesel Cup nog mee te nemen in deze reguliere uitzending van Masters FM Masters FM, tot tot aan 5 uur, en uh, ja, dan kan je het ook nog volgen op uh, TV. En want dan gaan we gewoon door, dus ja, tot gaat. aan 6 uur. Zeker de belden op TV te volgen. Kanaal 45 analoog, even digitale kastje uit, en je kan gewoon genieten van de belden. Zet hem even op, leuk om dat allemaal te volgen op het circuitpark. Zo gaan wij ondertussen lekkere zonnige muziek draaien. Hier is Agneta Fenskok en de hier is aan. Dat was uh, Agnetha Veltskog en hier dus ook. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, dat valt veilig te Pit reporter op dit moment. Want we hebben de demonstraties gaande op Circuit circuitpark Zandvoort. En het mooiste vind ik toch die vliegtuigen, hè? <laughs> ja, jij ja, ja, ja. ah, ik vind ze heerlijk. <laughs> het is echt een geweldige, spectaculaire show die Red Bull daar geeft. Uh, daar boven het uh, circuit. Ik zie nou nog maar drie vliegtuigjes. Ja, is er eentje. eentje waar, is 4? waar is nummer vier? Oeh, gaat dat goed? Uh, gaat ook allemaal net goed. Maar goed, als hij buiten staat, dan he, zult hij het uh, live kunnen meemaken. Ondertussen gaan wij door, want onze razende race reporter Jaap Koper had uh, afgelopen weekend een... Uh, interview met Tim Coronel. En Tim Coronel heeft het dan over uh, de tijd dat uh, over een buggy die destijds uh, gebruikt is en wordt, gaat gebruikt gaat worden in de Dakar Rally. Dus luister nu naar het, het eerste deel van het interview wat je op kopen met Tim Coronel heeft. Op uh, Radio 2 uh, luister ik uh, regelmatig uh, naar de belevenissen van uh, Tim Coronel. Hij zit toevallig uh, nu naast me. Uh, Tim, uh, dat gaat over dat, uh, dat mooie wagentje wat, uh, wat jij jouw kindje noemt. Ja, mijn kindje. De elektrische Dakar Buggy <laughs> ja, natuurlijk. Ja, we hebben nu de 2011 Buggy die hebben we omgebouwd, daar zijn we heel veel mee aan het testen en uh, wauw, wauw, waar we allemaal achter komen. Ja, want het is een, uh, volgens mij, als ik je ook hoor en de verhalen ook volg op Radio 2, is het een hele onderneming. Ja, we zijn nu met, uh, nou, we hebben 24 man fulltime aan gewerkt en nu, uh, nu nog 12 man. En uh, ja, ja, volgens mij zijn we echt wel uh, klappen aan het maken voor, uh, voor deze wereld. Uh, is het ook zo uh, dat je als je zoiets aan een avontuur begint... dat je dus op zoek gaat naar bepaalde technici... die dat idee wat je dan misschien hebt uh, vorm kunnen uh, gaan geven? Ja, ik zat natuurlijk met iets in mijn hoofd. En dan kon ik er drie weken niet van slapen. Uh, alleen maar naar het plafond zitten staan. Uh, S'nachts op het internet overal zitten zoeken. En uiteindelijk ben ik met uh, een aantal partijen natuurlijk. Uh, want één partij heeft dit pakket niet... Uh, ben ik in aanraking gekomen. Ja, de beste batterijen moet je hebben. Nou, dan ben ik uh, Noord-Korea in contact gekomen met de EIG. En toevallig waren ook uh, het uh, Seat Sportsteam en uh, die ook een Le Mans Auto elektrisch aan het bouwen waren. En allemaal in het geheim en allemaal dat soort dingen waren daar ook al mee gesprek. Dus toen wist ik dat het op de goede weg was. Uh, nou, die batterijen hebben we uiteindelijk geregeld voor ons project, dus dat was super. Uh, toen ben ik ook nog in contact gekomen met All Green Vehicles in Nederland, in Oosterhout, Notebenen. Uh, eigenlijk waren er drie kandidaten in de wereld die, die, die voor mijn buggy in aanmerking zouden komen voor het technische drivetrain gedeelte. En uh, nou, met hun uiteindelijk onder tafel gezeten en uh, ja, Martijn. Uh... De man die daar verantwoordelijk voor is. Die, die zei Tim, magisch wat jij van plan bent. En ik kan dat. Ik zei nou, heel goed. Dan, uh, dan gaan we nu het project opstarten. Ja, en zo is het van Lieve Leep ongeluk een beetje werk geworden. Ja, het is dus eigenlijk uit de hand gelopen. Maar dat neemt niet weg. Dat als je uh, zo'n speurtocht. Uh, gaat uh, kijken door de wereld Noord-Korea dat, dat, dat lijkt me helemaal apart Als je daar uh, moet gaan zoeken Ja, uh, best apart nou, We zitten nu ook nog met Chinezen en Duitsers en, uh, Een heel groot Nederlands bedrijf Heeft zich ook weer aan ons verbonden Dat kan ik helaas alleen nog niet kenbaar maken Omdat de corporate is altijd bepaalt wat je mag zeggen Ja... Uh... Nee, we, gaan, we gaan als een trein, ik, uh, elke ochtend als ik wakker word, een, met een smile begin ik er weer aan. Is, is het ook zo dat je dan op een gegeven moment, uh, hey, want je zegt het uh, met een smile, kijk je dan ook nog even liefkozend naar dat, naar dat wagentje? Ja tuurlijk, tuurlijk. We, we zijn natuurlijk heel veel met de auto aan het testen en eigenlijk zijn we nu gewoon alleen maar aan het aftrappen. Om te kijken of alle onderdelen natuurlijk heel blijven. Want ja, Dakar is niet benedenkdakar. Uh, je moet het zo praktisch mogelijk maken. Misschien kan het technisch nog wel een stapje verder. Maar uh, ik, dat, dat wil ik nog niet. Want ik wil gewoon de eerste man zijn die elektrisch Dakar uh, haalt. Dus uh, de finish in Lima pakt. En verder heb ik eigenlijk uh, geen goals of doelen. Maar uh, ik vind die ook groot genoeg. Ja, uh, dan is er nog één uh, iets uh, wat, ik, uh, wat ik ook eigenlijk wil weten. Hè? Ik bedoel, uh, elektrisch, duurzaamheid. Krijg je daar ook dan bijvoorbeeld, want ik neem aan, als je dan zoiets uh, gaat doen, dat je dan ook uh, de, de aandacht uh, trekt, bijvoorbeeld van een TU. Of dat nou Delft is of Twente of wat dan ook. Nou, dus, uh, goed dat is een goede vraag. Weet je wat de TU Delft voor mij heeft gedaan? Nee. Oh, oké. Okay. Nou, uh, eigenlijk is het project begonnen samen met Wubbo Ockels. Ik, uh, ik kwam op het idee, of een maatje van me, die zei dat tegen me tijdens uh, een biertje. Toen heb ik twee weken lang stuiterend in mijn bed naar het plafond uh, zitten staren van het idee dat dat mogelijk was. Dan ben ik internet afgegaan, dit en dat. En toen ineens was Wubbo in het nieuws, Wubbo Ockels, van de TU Delft. En uh, ik denk, ja, hem moet ik bellen. Dus, uh, nou, maar vader kent hem van vroeger, dus uh, ik heb het uh, telefoonnummer gevraagd, ik heb hem opgebeld. Hij zegt, uh, Tim, ik zit nog in Sint-Petersburg, uh, wat leuk dat je belt, ik volg je dit en dat. Ik zei, nou, volgens mij heb ik iets heel moois in handen en dan wil ik even met je, met je delen. Nou, hij zei, joh, bel me volgende week maar, dan ben ik weer thuis in Nederland en dan uh, kunnen we hem oppakken. Nou, toen uh, weet ik ook nog heel goed, als de dag van gisteren, uh, ik belde hem op vrijdag op en hij uh, nam op, hallo, bent uh, u uh, En uh, ik zeg, uh, hoi, jup, met Tim, uh, ik had beloofd jou nog even een belletje doen. Hij zei, nou, ik lig ziek in mijn bed, uh, dus uh, ik kom een beetje ongelegen. Uh, ik zei, wel niet lullen bedoeld, maar ik ben nu al drie weken lang naar het plafond aan het staren. Ik zeg uh, ik zou toch even een half uur van je tijd willen. Toen zei hij van, nou, morgenochtend tien uur bij mij op de kruisgracht. Nou, toen zijn uh, mijn maatje en ik er naartoe gegaan. We hebben de hele nacht doorgewerkt voor de presentatie. En uiteindelijk uh, heb ik die presentatie laten zien. Nou, ik kan je vertellen, ik heb nog nooit een ziek iemand zo snel beter zien worden. Nou, aanleiding daarvan uh, heeft hij uh, uh, 4000 uur, uh, hebben we dan gezamenlijk met de TU Delft uh, in het project gestopt. Ze hadden drie speerpunten. Dat is... Uh, de energiebehoefte, dus hoeveel energie moet ik meenemen om, om, om het te halen. CW-waarde en gewicht, en dat, en dat gaat natuurlijk allemaal samen. Naar nou, aanleiding daarvan zijn we het project gestart op, op, in het echt op 11 april, maar we waren natuurlijk al half februari in de weer. En de TU Delft heeft dat nu afgerond en wij en borduren nu verder gezamenlijk en met alle mooie partijen. En ja, er zijn steeds meer partijen die erin mee winnen. dus magisch mooi. This is the Interconnect, operator. Can I help you? Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson's on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby sleeping Oh, I'm sorry, but I've been really missing you Hi, darling How's the weather? Say, baby Is that cold better now? Ben je dus met die uh, TI-30 bezig, dan ben je onderweg, uh, ja, dan kom je van alles en nog wat, uh, wat tegen wat, uh, wat niet klopt. Want uh, ja, zo'n auto moet natuurlijk op een gegeven moment ook gaan rijden. Nou, uh, we hebben uiteindelijk de 2011 versie gepakt en uh, die hebben we helemaal omgebouwd. En natuurlijk zijn we bepaalde probleempjes tegengekomen. Maar, uh, als ik eerlijk zijn, de punten waarvan we dachten dat het zwaar zou zijn, is het voorlopig nog heel erg licht. We hebben ook nu de, in Saragossa meegedaan met de proloog, uh, uiteindelijk nog een twintigste tijd ook, dus dat was uh, ook heel erg bizar. Het enige nadeel vonden de journalisten, ze konden hem niet horen aankomen. Dus er komt nu ook een geluidsmodule op, de efficiency ziet er super goed uit. Um, ja, en het gewicht, uh, dat zijn eigenlijk de speerpunten. Dus uh, zometeen gaan we naar Marokko. Uh, we hebben natuurlijk eerst nu nog een groot publieksevenement. Bavaria City Racing daarna naar Marokko om uh, de T-waardes van de batterijen te meten. Maar dat ziet er voorlopig ook super uit. Dus ja, uh, kom maar op. Uh, dan zie ik ook, als ik naar de buggy kijk, uh, één persoon zit erin. En dat ben jij. Maar uh, ik kan me niet aan de indruk onttrekken als er dakker, uh, dat er altijd twee personen in zitten. In, in dit geval dus jij alleen. Ja, in 2010 ben ik de eerste man die hem ooit uh, alleen hebt gehaald. Uh, in een buggy solo. Uh, ja, magisch mooi. 2011 weer. Ook lightweight gewonnen, ook solo klasse weer gewonnen. En ja, het voordeel van elektrisch rijden, als je alleen bent, is, is natuurlijk het gewicht. Dus uh, het is ook eigenlijk, als het aan iemand is toebesteed om hem elektrisch te gaan doen, ja, dan moet het maar. En dat ben jij nu? Dat ben ik nu. Uh, dan nog even over, uh, ja, je zei het al, publieksacties. Uh, bij Bavaria uh, komt hij uh, uh, langs. Uh, ik neem aan dat er nog meer een, een campagne erachter uh, gaat uh, komen. Nou, uh, dit is natuurlijk het prototype, de 2011 omgebouwd. Ik denk half september, eind september, dat we de auto uh, best wel al aardig klaar hebben zonder de bodywork dan. Uh, ja, dan gaan we die nog natuurlijk ook op praktischheid testen uh, of alles nog steeds klopt zoals we willen. Nou, dan is het body drop en dan laten we nog een keer het grote publiek zien. Uh, dan daarnaast is Valken Zwaard en uh, misschien nog een keertje stiekem nog even Marokko. Ja, en dan uh, moet hij alweer op de boot, hè? Want wanneer is Dakar? 1 januari altijd, hè, is de start. Dus uh, 1 tot de 16 en dan uh, ja, wordt het één uh, lange dag. Die, die, uh, die tijd uh, vooraf, die heb je ook echt nu nodig. Nou ja, kijk, uh, ik wil de finish halen, dus ja, dan ga ik alles dubbel checken. En ja, dat begrijp ik. Uh, even nog, uh, nou ja, dat is dakker dan. Dus één, uh, ja, Wanneer is die voor jou geslaagd? Ja, eigenlijk zei het al: als je hem haalt. Alleen als kanaal. Ik wil uh, gewoon de eerste man zijn die hem elektrisch uiteindelijk uitrijdt. En dankjewel dank je wel voor het uh, gesprek, Tim. Ja, absoluut. Dat was collega Jaap Koper in gesprek met Tim Coronel. En dat was ook alweer uh, dit uur van Mars FM, uh, Albert-Jan. Gaat de tijd nog sneller. Ja, yo, de tijd vliegt voorbij. We zijn er zo dadelijk nog één uur lang tussen vier en vijf. En op televisie gaan we nog veel langer door. Kanaal 45, analoog omschakelen. En je kan de beelden volgen vanaf Circuit Park Zandvoort.